Overbrandsen met het NOS-journaal. Ryanair heeft vorig jaar een recordwinst van bijna 1,5 miljard euro geboekt... Toch vreest de luchtvaartmaatschappij de komende jaren voor tegenvallende resultaten. Dit boekjaar zal de winst al lager uitvallen, zo verwacht Ryanair. En dat komt vooral doordat de kosten voor personeel en brandstof toenemen... en de tarieven minder snel stijgen dan eerdere jaren. De luchtvaartmaatschappij verwacht wel dat het aantal passagiers groeit... naar zo'n 139 miljoen, maar denkt niet dat de kostenstijgingen... daarmee gecompenseerd kunnen worden. Op de Mount Everest zijn twee bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om een 35-jarige Japaner en een 63-jarige man uit Macedonië. De slachtoffers kwamen vandaag en gisteren om bij de beklimming. Elk jaar beklimmen zo'n 340 mensen de hoogste berg van de wereld. Meestal worden de klimmers begeleid door sherpas, ervaren gidsen die de berg goed kennen. Jaarlijks komen tussen de 5 en 10 mensen om het leven bij de tocht.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 shit inside your head No, no Yeah, uh, uh f i e and D-S <laughs> We're just friends So don't, don't go, go look at me <gasps> with no.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 Uh, naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Zo is het, we hebben er zin in met Zandvoort op zaterdag. En dan uh, vanaf morgen zijn we race radio hè. van 10 tot 5 uh, uur. Zowel morgen als overmorgen tijdens de Jumbo race dagen. Driffen bij Max Verstappen. En hier is Moesie samen met uh, Tom Jones. Spauw met baby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 I must react to claims of those who say that you are not all <laughs> sex. Dan zijn zei ik net Moestie samen met Tom Jones. Maar eigenlijk kan ik het beter omdraaien. Hè? Maar Tom Jones samen met Moestie. hoorde de seksbomper hit van alweer heel veel jaren geleden. Zodra gaan we live schakelen met Amsterdam. ZSGO wms 1 Daar speelt de SV Salford vandaag tegen. En zo dadelijk horen wij een wedstrijdverslag van Sean Lemmers. Die vanmiddag daarvoor... Uh, bij die wedstrijd aanwezig is voor ons van Zandvoort op zaterdag. Maar is deze?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 Nee, het uh, uh, begon, het uh, is een uh, ja, knollenveld. Uh, ze krijgen een uh, kunstgastveld. Uh, en dan merk je meteen dat de gemeente denkt, ja, voor ons een kunstgasten. Dus we doen er niks aan. Dat is merkbaar. Maar daar heb je allebei last van natuurlijk. Maar Het is een leuke, uh, korte wedstrijd. Nog geen doelpunt gevallen. Ja, één, maar die viel echt uit buitenstelsituaties. Uh, ja, dan mag je die ook niet tellen. En verder is het echt uh, grop en uh, samen. Uh,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 Ja, veel beloven spelers van volgend jaar. Maar de volgende jaar natuurlijk een aantal uit de selectie gaan... en een vriendenteam gaan oprichten. Dus uh, TED is nu aan het uitproberen. Oké, okay, heel goed uh, dat hij dat doet. Inderdaad, zo'n wedstrijd uh, hiervoor uh, gebruiken. Want ja. deze wedstrijd gaat eigenlijk uh, nergens meer om, hè? Om het zo maar te zeggen. En, uh, voor Esther Zandt niet meer. Zijn kampioen. Ja, uh, Kunnen ook niet meer ingehaald worden. Maar uh, goed, daarom zijn ze al kampioen. En, uh, en voor SGO.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 Oké, okay, nou. dat geldt ook. Uh, ik, ik zat even een van die ouders te zeggen: Wie is dat? En toen zei uh, Rick de Haan: ja, dat is de middelste van mij. Jesse speelt natuurlijk er is een paar schoorsen achter uh, Of nog uh, te doen. En. Uh, dus. Nou, ja, ze begroeiden speelt niet mee. Ook niet die week 2016. Nee, dat kan nog een uh, leuke wedstrijd uh, worden daar ja. in uh, Amsterdam. Ga jij hem lekker volgen voor ons? En dan komen we straks ja. weer bij je terug. Oké, okay, dankjewel Sean! Ja, ja, ja.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 Dat betekent dat we ook straks weer met uh, Willem daarover contact gaan opnemen. Reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar de Zandvoortse Radio. Er is er dadelijk de evenementagenda? Maar is deze Earth Winter Fire? Dat zeg je heel goed, eh, Albert-Jan. Het blijft gewoon een lekkere klassieker, hè, deze. Het Winterfire en eh, een van hun eh, meest favoriete singles, eh, Fantasy. Daarmee is het half vier geworden tijd voor de evenementagenda. Want buiten de Jumbo Racing Days eh, is er nog het een en ander eh, meer te doen eh, in Sanford. Daarover nu, Albert-Jan, met de evenementagenda. Ja, en toch begin ik daar weer even mee, hoor. Want eh, bedoel, afgelopen vrijdagmiddag is het eigenlijk al begonnen...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 Het hele programma is natuurlijk terug te lezen op het, uh, uh, de website van het circuit Zandvoort. En uh, ja, echt met een geweldig programma. Vol morgen prachtig weer ook. Dus neem zonnebrand mee. Want het, en de caravans komen morgen ook langs. Uh, de caravanrace. En in de jury zitten Max en uh, Daniel. En die zullen alles gaan bejureren. Dus, uh, en dat programma duurt morgen tot zeven uur. Dus dat is uh, een hele lange dag. Vol racegeweld en... Uh,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 En genieten van het Zandvoortse strand. Dat allemaal tijdens de Zandvoort Alive. Morgen vanaf 4 uur tot 1 minuut voor 12 s nachts. De locatie Boulevard Bernard, strandafgang 14 en 15. strandpaviljoens, Mango's Beach Bar en Brussels aan Zee. Gaan we naar 27 mei? Dan is het, wordt er weer rondgereist op het circuit Zandvoort. En wel tijdens de Benelux Open Races. En dat is één groot racespectakel: de VW Fun Cup Meeting. Plak bij de duinen aan de Zee staat altijd garant voor spektakel. Die 27e mei tijdens de Benelux Open Races. Meer informatie kunt u terugvinden op de website www.chronosurvecevents www.chronosevents.be www.chronosurvecevents.be. In België kan, kan het nog ingewikkelder. Nee. Goed. Euh, nogmaals 27 mei Benelux Open Races de hele dag een heerlijke gezellige uh,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 Some of that food mm -hmm. so But we know your booty pop When they beat drop For me, my baby where your treat is a rap mm -hmm. Love the energy where you bring yeah, it up Rocks 17, girl You're in your Ever-loved heart Every queen, girl And you know, I'll say yeah, you never, never yet Flap I know I see when me want mm -hmm. For your talk when I define she Precise and exact Good love Girl, don't going so hard Woo. Girl, you likes Look the best Gonna spread them Into a bar yeah. Good love Gonna be so bad <laughs> Swing. Jiggle up your body, jiggle Everybody's up your, your sin-sing Unquest an emblem, you are unisoning Hooping in, but together, but you ever look hot? I'm the queen, but you know that I never yet flop Are you ready for your night of loving With the stamina king, me yeah, and your body calling Good Lord. girl, you going so hard Girl, you like some best when I'm spreading it to a apart Tot zover deze disco klassieker. We gaan weer overschakelen naar Amsterdam. Naar John. Want die is bij de wedstrijd ZSGO WMS1 tegen SV Sandvoort. Ja. 1-0. Voor uh, dus de tegenstander, om het maar kort te zeggen. Oké, okay, oké. Okay. En hoe kwam dat? Ja, de WMS een beetje in. Uh, heel veel verkeerde pases. En uh, ja, op een gegeven moment... Uh, trouwens, in de 16 meter en ons en de, de grensrechter vlachte niet voor de eerste keer dat ze buiten het vonden. stonden en de tweede keer nam de scheidsrechter niet over ja en dan uh, heb je 1-0 was ongeveer de 25 minuut het is uh, best wel een leuke wedstrijd uh, er zitten echt leuke opbouwende en soms uh, strelende acties in nou en je zit in de uitzending in de uitzending, het uit erg maakt 1-1 kijk nee de omhaal ja fantastisch uh, mooie paas op Nijssel. En uh, ja, hij haalt looi hard uit. En laat de goalkeeper helemaal geen scheefkant Stand is dus 1-1, wat ik niet verwacht was zo snel. En, uh, maar het is een leuke wedstrijd. Maar het is, ja, het is zondagavond. De voetbal uh, vanwege, er staat niks meer op het veld. Voor beide niet meer. Uh, ZSGL en is, is safe. Ze zijn veilig, kunnen niet meer degraderen. hoeven geen nakompetitie. Dus uh, het is uh, een vriendelijke wedstrijd, uh, te weinig optredens van een scheidsrecht, uh, fantastisch. En uh, zo moet voetbal ook zijn en uh, daar hangt er niet zoveel mee vanaf. Dus u van niet niet van het te zijn. Nee, dan kan jij ja, zeggen, lekker, de... lekker genieten daar. Ja, en ik moet zeggen, de, de twee uh, invallers die er vandaag zijn, die, uh, die doen het hartstikke goed. Nou, mooi. We komen straks voor de tweede helft bij je terug, John. Dankjewel hè, voor de eerste helft van deze wedstrijd. Tot straks. de toi Et chanter la ja. la la la la la La vie Niveau de Kafka, Un, deux, trois. Voor Waar halen we ze vandaan, hè, Albert Young? Deze we al iets... Ja, uit de kroeg, denk ik. <laughs> ja, <grijg> Under 12. ja, en dan uh, geen Franse geen naam, hè? Die Catherine Ferry. Nee, maar nee. de, de, de uitspraak is wel goed. Ja, oké. Okay. <laughs> nee, ze kan het aardig. Dus heb jij nog wat te melden of gaan we even een plaatje nee, draaien? Nee, een plaatje draaien en dan gaan we weer naar het circuit. Oh, Kiki. En die plaat is van Milan Meskens. Hier is Stand Cold Leia.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 Don't you know that my story, it shows that I don't desire another stone-cold liar.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 wereldkampioenschap-toelwagens, uh, kunnen we eigenlijk noemen. Die hebben we gehad, de tweede vrije training. Ik heb nog niet de exacte lijst uh, met de tijden. Ik heb wel de tijden van vanmorgen van die WTCR. Uh, van die uh, eerste vrije training. Uh, nou, daarin hebben we drie Nederlanders uh, die meedoen. Uh, ik zei dat al eerder. Tom Coronel, uh, Bernard van Oranje en uh, Michel uh, Verhagen. Nou, de Nederlanders kwamen... Aan, uh, we zien op de 22e plaats, dat was de beste Nederlander toen uh, Tom Coronel, 23e Bernhard van Oranje en 24e, nee zelfs 25e was het uh, Michel uh, Verhaag. Snelste was toen uh, Jan Erlacher, uh, die rijdt in een Honda Civic. Op de tweede plaats uh, Esteban Cuairi, Argentijn ook in een Honda Civic. En derde vonden we terug Corden in een Audi uh,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 Barcelona, daar wist je ja, vandaag heel goed een uh, tweede plaats uh, te scoren. Dat deed hij uh, vanmorgen ook in de vrije training uh, voor de TCR, hier op een tweede plaats. Achter uh, de Servier uh, du Duslan uh, Borkovic, uh, jaarbreid in de Audi, uh, die Borkovic in een uh, Dijk. Verder uh, zien we daar nog terug uh, Cruz, Danny Kroes, die 14 de eindigde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 Even nog een vraagje uh, Willem, uh, je, we hadden buiten de uitzending om, om ook even contact, maar je zei dat je uh, ook nog een aantal interviews voor uh, morgen tijdens de ZFM uh, race days, uh, live uh, uitzendingen moest verzorgen. Kan je een tipje van, heb je al in, uh, diverse interviews achter de rug? Ja, hebben we met name gedaan, we hebben we onder andere Sandra van Slooten uh, die in de Porsche Cup actief is, hebben we nog wat uh, rijders uit uh, voor de Fiesta Cup uh, hebben we geïnterviewd. Uh, Lilo Stewart, uh, onder andere. Lorenzo van Riet. En uit de, de Dutch uh, Supercar Challenge. Uh, Cor Euser en uh, onze plaatsgenoot Tillen Kosten. Nou, drukbaasje ben je Willem. Hartstikke mooi. Maar die interviews zijn allemaal morgen en overmorgen te beluisteren op uh, ZFM Race Radio. Ja, als het goed is uh, wel. Uh, morgen.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 zo is het, 106.9 FM, daar zijn wij te ontvangen. Dankjewel Willem vanaf het circuit. En, uh, wij gaan weer door uh, vanuit de studio aan de Tonweg 10 aan. Met uiteraard heel veel lekkere platen nog. Tot aan de diers en weer van 4 uur, waaronder deze van de J. Chaos Band en Santa Folds. It's really just too much. De officier van de Tolweg Tina deden even lekker mee met deze gauwe ouwe... de J.K. als in en Volt. Graag tot zometeen na het nieuws en weer van 4 uur. En uh, dat uur staat geheel in het teken van de Jumbo-race dagen... die morgen op het uh, circuit Zandvoort verreden worden... en uiteraard ook uh, overmorgen. Dus zondag en maandag heel veel racegeweld hier in Sandvoort. En morgen meer dan 100.000 mensen die naar het circuit toe komen. Dus dat gaat een spektakel worden. Zometeen in de derde van Sandvoort op zaterdag daar veel meer over. Graag tot zo.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 Winds up light in a second.